Dit is Radio 1, Dionne de Graaf. Goedemiddag, de dag van de Alpdues, de dag van twee keer de Alpdues. We volgen etappe nummer 18, direct na het NOS Journaal met Mark Visser.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 De verdachte van 32 zat bij de vrijwillige brandweer Laren... en werkte als centralist bij de alarmcentrale 112. Het OM had tien jaar cel geëist, maar de rechtbank vond dat te weinig... en deed er een jaar bovenop. De uitbraak van mazelen is nog niet tot staan gebracht. Afgelopen week zijn er 145 gevallen bijgekomen, meldt het RIVM. Dat is een grotere toename dan de weken ervoor. Vijf patiënten moesten naar het ziekenhuis. De nieuwe gevallen zijn verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen, zegt Roux Coutinho van het RIVM. De meeste kinderen zitten in de leeftijdsgroep tussen. 4 en 12 jaar, nou dat verwacht je ook, omdat de laatste epidemie in 99-2000 was. Maar we zien nu ook wel een behoorlijk aantal gevallen in de leeftijdsgroep daarboven, dus 13 tot 18 jaar. Dat betekent dat er toch een behoorlijke groep is die bij de vorige epidemie geen mazelen heeft gehad. Er is één nieuwe middelbare school waar de mazelen is opgedoken. Het totale aantal besmettingen sinds 1 mei staat nu op 466. Het gaat meestal om basisschoolkinderen... die in vrijwel alle gevallen niet zijn gevaccineerd. Het RIVM verwacht dat het aantal besmettingen... tot het najaar verder zal oplopen. Belangrijke voetbaltoernooien moeten in Groot-Brittannië en België... op het open televisienet worden uitgezonden. Dat heeft het Europese Hof bepaald.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 Morgen wordt het opnieuw overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 27 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velde. Bergingswerkzaamheden zorgen voor vertraging op de A1... Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Afrit Markerlo en Badmen 6 kilometer. De rechte reisschok is nog dicht. Kapotte vrachtwagen op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen knooppunt Eveningen en Lexmond 2 kilometer. De rechte reisschok is dicht.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 Dat we dachten echt dat we nog tijd konden pakken op, uh, op onze concurrenten. Ja, het is gebeurd, met gevallen. Ja, dat was uh, begon in één keer echt te plannen Ja, kijk, in de honden van Noorwegen zou ik niet zo hard naar beneden zijn gereden als hier. Hoi, hoi, daar gaat hij de bocht ook nog uit. Het is een uh, val zonder erg. Ja, ik had bijna geen remmen meer. Wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Wat doet Mr. Froome nu? To, to go through uh, the finish line uh, with the fastest time. I really didn't see that coming. <middels> Met Geo Rippens, Sebastiaan Timmerman, Jeroen Bielaert... Steven Dalebout, Jurgen van den Berg en Dionne De Graaf. Goedemiddag allemaal. Er staan al een tijdje grote uitroeptekens bij hoor, bij deze dag. 18 juli 2013, etappe nummer 18. In de 100ste editie van de Tour de France. Voor het eerst in de geschiedenis moeten de renners twee keer de Aldues op. Een zeer zware rit over 172,5 kilometer. Om half 1 was de start en begon het demareren direct.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 Op weg met Radio Tour de France. Jeudi 18 juillet. 18e étape. Gap Alpe d'Huez. <mog> Live versie van de nummer 1 hit uit 1976. Peter Frampton, Show me the way. Gespreksonderwerp vandaag is natuurlijk behalve twee keer het beklimmen van de alpdu De afdaling van de Col de Saren. Hilaire van der Schuren heeft met zijn ploeg van de gevaarlijke afdaling verkend. Ja kijk, elke afdaling is natuurlijk link. En uh, het is smal. Uh, het is weinig beschutting. Dus als ik uit de bocht ga, dan heb je het duik ik naar beneden. Ja, uh, is het niet dat je uh, opgeladen wordt door een boom. Uh, maar Hoe diep nog... kun je vallen? Oh, dat weet ik niet, ik heb het niet gekeken. Uh, maar redelijk diep. Het is natuurlijk zo, als het weer blijft zoals het nu is... dan denk ik dat er uh, weinig uh, problemen zullen zijn. Maar moest het beginnen regenen, dat zou natuurlijk wat anders zijn. Want het is een afdaling, smal. Dan op een zeker ogenblik heb je zo'n kasseistrookje van een meter of vijf, zes... Met dat tussen een rooster, om het water op te vangen natuurlijk, als het regent. Maar dus, als het weer blijft zoals nu, denk ik dat wel uh, mogelijk is. Ze hebben gezegd dat de toerdirectie dit niet had moeten doen. Ja, maar goed. Hè. Zou je lang zo zeggen, er klinkt kritiek op de toerdirectie. Niet doen, past niet in de toer, te gevaarlijk. Ja, maar goed, uh, daar ga ik me niet over uitspreken. Uh, gevaarlijk, kijk. Uh, in de etappes waar er uh, ook valpartijen zijn is het ook gevaarlijk De eerste rit met dat busgedoe, dat was toch gevaarlijk uh, Het zijn nu zo, iedereen weet het op voorhand Wij hebben de rit verkend, wij hebben de afdaling verkend Maar dat wil niet zeggen dat er dan geen valpartij kan gebeuren Ook van onze renners, dat kan allemaal Maar dat kan ook vandaag en dat kan elke dag Dat is de toer Dat is de toer, ik ga er ook geen krediet op geven de Tour is de Tour. En je wil allemaal naar de Tour komen. Je moet de Tour accepteren zoals dat is. En zo is het maar net. De Tour is de Tour, zei Hilaire van der Schuren tegen Jeroen Wielaert. Er is al zoveel over gezegd, Gio, over die afdaling. Gisteren was er een gerucht dat die geschrapt zou worden. Hoe is het met dat gerucht? Ja, dat gerucht, dat is er nog steeds. De organisatie heeft vanmorgen tegen Jeroen Willat, die net met Hilaire van der Sturen sprak, ook gezegd dat ze de zaak wel in de gaten houden. Dat ze voorlopig ervan uitgaan dat gewoon die afdaling en de tweede beklemming. ...van Alpe du West erin blijft zitten in het parcours van vandaag. Maar ze hebben controleurs, mensen die namens de organisatie daar gewoon kijken... ...op die afdaling van de Sarenne gezet. En die houden in de gaten van hoe het zich nou eigenlijk van uur tot uur ontwikkelt. Voorlopig ziet het er nog gunstig uit. Want ik zie wel zware bewolking daar aan de overkant. Als je zo'n beetje in het, de buurt kijkt van het massief des Ecrins. Dat ligt hier tegenover het dal van Alpe du West. Daar komen de renners ook vandaan straks. Maar hier is het nog eventjes droog. Sterker nog, ik zie wat plukken blauwe lucht. En dat zou gunstig kunnen zijn voor de ontwikkelingen hier in de koers. Maar heeft de organisatie gezegd, stel je voor dat de situatie heel snel verergert. En als het daar gaat regenen, we hebben er ook foto's van gezien van mensen die daar eerder zijn geweest. Dan, ja, dan liggen er gewoon rotsblokken op de weg. Daar komt er zoveel rommel mee vanaf de berg op die weg dat het misschien wel verantwoord is. Dus ze houden zich toch nog een klein beetje terecht voor om alsnog in te grijpen. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat ze doen. En wat Van der Schuren ook zegt, de toer is de toer. En je hebt hem maar te nemen zoals die is. Ja, en het is eigenlijk ook een redelijk bekende afdaling. Hij zat ook in de Dauphiné. Ja, maar dat was wel de eerste kennismaking van veel renners en er waren renners die toen meteen riepen van, ho, waar zijn we nu aan begonnen? Dit is kermis, dit moeten we niet willen. Dit is gewoon een soort achtbaan waar we in terechtkomen. En ik heb de foto's vandaag ook weer eens even in Le bekeken. Ja, daar zie je dat Pelotonnetje afdalen in de Dauphiné en dan denk je ook jonge jongen, daar moet ook inderdaad niet iets kleins misgaan, want dat heeft meteen grote gevolgen. Zo ligt die afdaling erbij. maar er zijn ook renners zoals Bram Tankink en die halen dan de schouders op en die zeggen, joh, wat praten we over? Niks aan de hand. Dan moet je je snelheid maar aanpassen. Dan moet je het maar rustig aan doen. Maar zelfs Christopher Froome heeft het gisteren na afloop van die tijdrit die die won nog even hierover gehad. Er werden vragen over gesteld. toen dus zei hij van: Nou, ik hoop één ding. Als het echt hard gaat regenen, dan hoop ik dat ze verstandig zijn. En dat ze die afdaling eruit halen. En die afdaling eruit, ik zeg het nog maar een keer, betekent ook de tweede klim van Alpe de West eruit. Want er is anders geen enkele mogelijkheid om weer aan de voet van Alpe de West te komen. Jij zei, je ziet wel plukjes blauw, hè? maar wat zijn de voorspellingen? Kun je daar iets over zeggen? Ja, de voorspellingen, maar die zijn niet altijd Even betrouwbaar, we zitten in de bergen en uh, dat weer kan hier gewoon ieder moment omslaan. Maar als je kijkt naar de voorspellingen, dan wordt er voor dit moment zo'n 50-60% kans op regen gegeven. Het is droog, dus ik bedoel, dan valt het percentage dus blijkbaar gunstig uit. Maar in de loop van de middag gaat dat wel omhoog in de richting van de 70, de 80 en zelfs op het einde van de middag, maar dan praten we al over 6 uur, richting de 90% kans op regen. Dus... Ik denk eerlijk gezegd dat we nog wel degelijk een bui zullen krijgen. Maar het is maar net de vraag hoe erg dat gaat worden. We hebben het steeds over de Alpe d'Huez. Dat is natuurlijk ook een grote trekker. Twee keer de Alpe d'Huez. Maar dat is het niet alleen. Hè. Het is gewoon een hele zware etappe met, laten we zeggen, een buitengewoon zware aanloop. Ja, die aanloop is echt uh, onvoorstelbaar zwaar. Het begon echt meteen vanuit het vertrek in Gap. Die Col uh, de Mans, die we nog kennen van twee dagen geleden. Met die linker afdaling in de richting van Gap. Hè, waar uh, Contador en Vloem in de moeilijkheden kwamen. Die hebben ze nu in omgekeerde richting. Hebben ze die uh, beklommen dus. En uh, daarna gaan ze, zijn ze behoorlijk over een uh, ja, wat vals plat doorgegaan. Ze krijgen nog een kootje van de derde categorie. Hebben ze inmiddels gehad. Maar meteen bij die klim, meteen in de eerste kilometers was het al demareren. Eerst was het uh, Johnny Hogeland. We hebben Jens Vogt hebben we in de aanval gezien en daarna aanvallen van de Spanjaarden en toen was het net alsof we in de finale zaten van een etappe, want ze vlogen echt links en rechts vlogen ze uh, weg. Contador, uh, uh, noem ze allemaal maar op: Rodriguez, het hele spul, al die, uh, die Spanjaarden die het uh, probeerde, Quintana. En toen zat Christopher Froome in die gele trui, heel even zijn eentje, had geen ploegmaat meer bij zich. Het leek erop alsof het hele peloton werd opgeblazen. Uh, de Belkin mannen zaten er ook niet bij, geen Tendam, geen Mollema. Ik heb ook geen Wout Poels gezien in die eerste groep, het was maar een heel klein groepje. Maar maar uiteindelijk kwam daar de rust weer terug toen er een grotere groep wegreed. En die grotere groep, die hebben we nu op kop rijden. Daar zitten Moreno Moser in TJ van Garderen gisteren. Ook al goed in de tijdrit Jens Voogd. Jeanson zit daarbij, Riblon, Amador, Chavanel, Tom Danielsen en dan dus Lars Boom. Die duidelijk als een vooruitgeschoven post... ...daar in is gaan zitten namens Belkin. En ja, die kan nog wel eens een bruggenhoofd gaan vormen. Eventueel voor een andere renner van die ploeg. Die denkt dat hij kans maakt op de etappe zegen. En dan denk ik toch niet meteen aan Mollema en Ten Dam Want die zullen wel ontzettend goed in de gaten gehouden worden door de andere mensen. Maar dan denk ik aan Robert Geesink. Um, hoe gaat het daarachter? Rijdt Saxo hard op kop van het peloton? Nee, het is dus vooral Team Sky die op kop van het peloton rijden. En op dit moment gaat het niet zo hard, want ze rijden net in de ravitaillering. Krijgen dus de etensakjes aangereikt en dan is het tempo toch aardig gezakt. 6.35 is het verschil met die kopgroep. En het goede nieuws voor Christopher Froome is dat hij op dit moment nog zes helpers om zich heen heeft. Die rijden tenminste daar bij hem in de buurt. Maar ik denk als we straks gaan beginnen aan de volgende klim van de tweede categorie. En dat is de Col d'Ornon. Daar krijgen we ook nog een hele venijnige afdaling in de richting van de voet van Alpe du West. Nou daar denk ik dat het allemaal gaat veranderen. En eerlijk gezegd, zo gauw we dadelijk op die Alpe du West zijn die eerste keer. Nou daar ben ik benieuwd. Dan kunnen we er klaar voor gaan zitten. En dan moeten we ze zeker in de gaten gaan houden. Al die Spanjaarden die dan proberen Christopher Froome... Vroom compleet gek te maken. Want ik denk dat dat het enige scenario is waarmee ze hem nog uit de gele trui kunnen krijgen. Zorgen dat hij nerveus wordt, zorgen dat hij geïsoleerd wordt en continu aanvallen. Tot 7. Radio Tour de France. Ook met Girl. Robert Geesink was vorig jaar nog kopman van zijn ploeg. Maar dit jaar is hij een luxe knecht. En daarom hoefde hij gisteren ook niet voluit te gaan in de tijdrit. Hij werd 30 op meer dan vier minuten achter Christopher Froome. Hij kon zijn benen rustig houden om misschien vandaag wel aan te vallen. Ja, met je twee mensen in de top tien op staan, denk ik, die uh, ja, waar we wel uh, heel graag willen gaan verdedigen. Uh, zeg maar. maar het was toch onderdeel van de opzet om uh, wat uh, achterstand te nemen, zou ik maar zeggen. Ja, maar ja, zo makkelijk is het vuurrennen niet, hè? Nee. er is veel gebeurd en uh, we hebben nu uh, deze positie als ploeg en uh, mijn rol zal vandaag vooral zijn om uh, die, mannen, uh, die mannen te, te beschermen in, uh, ja, in wat er allemaal gebeuren gaat. De eerste keer op de West daartussen nog een heel, een heel stuk en daar is het wel nuttig als je nog mensen hebt die wat voor je kopmannen kan, kunnen betekenen. Want hoe doe je dat, twee keer de op de West? Nou ja, het is gewoon een, uh, een hele lastige koers vandaag... waarin je zo hard mogelijk ook beide keren waarschijnlijk al op de ook moet rijden. Ik verwacht vooral van de Spanjaarden veel vuurwerk. En, uh, we, zullen daar, uh, ja, we moeten blijven knokken tot het einde... en uh, hopen dat, uh, dat Bouken en Lau, uh, die gisteren overigens naar mij deed gewoon een hele goede, goede dag hadden. Uh, als je elfde en Lau zonder ook rond die plek denk ik, uh, in de tijdrit uh, kunt eindigen... Dan, dan rij je gewoon een hele goede tijdrit. Het was niet slecht? Nee, zeker niet. Mag je, uh... De Fransen noemden het een, een zware tegenvallen voor Bauke Mollema. Nee, denk ik niet zozeer. Zeker Bouken met zijn tijdritcapaciteit was het gewoon een goede tijdrit. Ja. Maar uh, die andere mannen die waren uitzonderlijk goed. En, uh, zo werkt het in de grote ronde. En uh, wie weet heeft Bouken vandaag die uitzonderlijke dag. Ja. Is het zover met het verdedigen en het wegcijferen... dat uh, Geesink helemaal niets meer doet deze Tour? Nee, dat is niet gezegd. Maar uh, kijk, ik ben natuurlijk ook onderdeel van de ploeg. En er uh, ja. zijn bepaalde ploegen belangen die dan spelen en, uh, en tactieken en uh, ja ik heb uh, ben met met die doelstelling naar deze toe gekomen om, uh, om in dienst van van de jongens te rijden en als dan van mij gevraagd wordt uh, doe het zo doe het zo, ja, dan uh, ga ik daar niet uh, uh, mijn eigen belang voor opstellen en zeggen nee want ik wil vandaag uh, zo nodig als eerste uh, aanvallen op Alp uh, ik bedoel als, als, als... Zijn, uh, daar hebben we andere mannen voor om, om te proberen vooruit te zijn, mee te zijn en te kunnen ondersteunen, want uh, ja, je moet je wel beseffen hoe uniek deze situatie is waar we nu in zitten. Geen anarchist, die Geesink. <laughs> ik ben denk ik altijd wel een teamplayer geweest, alleen normaal gesproken play het team voor mij en nu moet ik het uh, ja. voor het team doen. Ondertussen staat daar een enorm team klaar op die hellingen. Uh, maakt dat enige indruk? Zeker, zeker. Uh, verhalen alleen uh, hebben wij natuurlijk gehoord, maar ik denk zeker dat het heel indrukwekkend gaat zijn, ja. En dan is het de sarren. Chris Froome heeft nog gezegd dat het onverantwoord zou zijn als het er glad was, als het geregend had. Het ziet nu uit dat het droog is, dus dat is geen zorg meer. Ik denk dat het al de nat is, dus ook die sarren zal wel gewoon nat zijn. En, uh, ik heb het niet gereden, ik heb het wel gezien op beeld. Uh, het is een afdaling. Uh, ik, ik, ik ben benieuwd, we gaan het zien. Uh, zoals in de Tour wordt natuurlijk alles wat ook maar iets uh, uitzonderlijk is uh, ontzettend uitgelicht. En uh, Tegenwoordig kan, alleen, kan iedereen alleen nog maar over die sarren praten de afgelopen twee dagen. Dus ja, we gaan, we gaan het wel zien. Ik neem aan dat ze ons geen uh, onverantwoorde risico's gaan laten nemen. Dat zei Robert Geesink tegen Jeroen Wielaard. Ja, jij had het ook al over hem, hè? Robert Geesink. Wat, wat vind je van zijn reactie? Denk je dat hij gaat aanvallen, Gio? Nou, ik snap het wel, het verhaal natuurlijk, dat ze voornamelijk gaan voor de klassementen van Mollema en Ten Dam. En Geesink is dan inderdaad de knecht, de man die het langst bij die twee kan blijven om ze te assisteren om handen in spandiensten te verrichten. Gaatjes eventueel dicht te rijden op het moment dat dat nodig is. We hebben het gezien hè, op weg naar de etappe naar de top van de Mont Ventoux. Daar nou was het niet geestelijk, maar daar was het Laurent Sendam die daar ongelooflijk knechtenwerk deed voor Bouke Mollema. Waardoor Mollema toen zijn tweede plek in het klassement nog kon verdedigen. En dan zie je hoeveel, uh, hoe belangrijk het is om een goede helper te hebben... op het moment dat de benen ja, bij jezelf iets minder goed zijn... dan, uh, dan dat je dacht uh, dat ze waren. Dus wat dat betreft snap ik uh, die redenering. Wel. En, uh, ja, het is jammer voor Geesink. Hij was natuurlijk graag hier voor een etappe overwinning gegaan. Pak hem maar eens. Hè. Het is uh, sinds 1989 de laatste Nederlander die hier op uh, de Alp, Alpe d'Huez... Won Gert-Jan Teunissen een jaar na Steven Rooks in 1988. Dus het is alweer zo lang geleden. Maar ik denk dat Geesink die aspiraties maar eens even uit zijn hoofd moet zetten. Maar je weet nooit wat er straks allemaal gebeurt in de koers. En hoe we dadelijk in die tweede beklimming van Alpe d'Huez. Hoe dan de situatie eruit ziet. En stel je voor dat hij er dan nog bij zit. En de favorieten loeren naar elkaar. En Geesink krijgt dan een gaatje. Ja dan zou het wel eens kunnen gebeuren. Ik zag ze trouwens net eventjes helemaal aan de linkerkant van de weg rijden. In dat gifgroen van Belkin. Dan zag ik ze met z'n drieën rijen Geesik, Mollema en Tendam. Die probeerden even op te schuiven. En kijk ik naar de kopgroep. Ook daar dus een man van die ploeg. Lars Boom. Nu in het wiel van Jens Voogt. Ja, er wordt uh, aardig doorgereden, maar echt verschrikkelijk. Beulen is het op dit moment niet. Uh, we hebben wel gezien dat er een flinke voorsprong is genomen... op het snelste, schema, het snelste tijdschema dat gemaakt is. En dat betekent dus dat ze aardig uh, voorliggen, Dat ze vroeger dan gepland gaan beginnen straks... aan de eerste beklimming van Alpe West. Dus op tijd uit de tentjes komen of uit de campers komen. En dan maar gewoon aan de kant van de weg gaan staan. En vooral aan de kant van de weg blijven. Niet op de weg meehollen, dat is een beetje het divies voor iedereen die daar op die berg staat. De Tour op Radio 1. Robbie Williams en de Pet Shop Boys. She's Madonna. Dit is Radio 1. Bijna half drie, het nos Vernaal. Mark Visser. Fosforfabriek Termfos uit Vlissingen... heeft een geldboete van 200.000 euro opgelegd gekregen... voor de dood van twee medewerkers. Ze kwamen in 2009 tijdens onderhoudswerkzaamheden om het leven. Volgens de rechtbank is de dood van de twee te wijten aan het bedrijf. Een brandweerman uit Laren is voor een reeks brandstichtingen tot elf jaar zelf veroordeeld. Volgens de rechtbank in Amsterdam is bewezen dat hij elf branden heeft gesticht in het gooi. Wat het voorzien op leegstaande woningen, bossen en auto's. Belangrijke voetbaltoernooien moeten in Groot-Brittannië en België op het open televisienet worden uitgezonden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Volgens Groot-Brittannië en België moeten grote sportwedstrijden voor iedereen te zien zijn via de publieke omroep. Voetbalbonden FIFA en UEFA spanden daarop een rechtszaak aan om dat te voorkomen. Het Europees Hof oordeelde echter dat alle voetballiefhebbers de eindtoernooien moeten kunnen zien. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. We gaan door naar Wijnand Zwaan voor de ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn staat Viede door Bergingswerkzaamheden... voor Badmen 6 kilometer. De rechte rijstrook is voorlopig nog dicht. Op de A58 Breda richting Tilburg voor sint Bos 4. Daar staat een vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. Zijn problemen op de N62 Gent richting Borselen, Daar staat voor Borselen 7 kilometer Viede. En de N61 Terneuzen richting Schoondijken is dicht bij Terneuzen. En dat komt door een ongeluk. Is toch een stuk korter. Dit was uh, de tourartiest van vandaag, Michel Polnareff. En dit was Ta Ta Ta. Lars Boom in de kopgroep van 9 en het tempo zit er behoorlijk in. Sebastien Gio. Ja, dat is niet zo verwonderlijk natuurlijk. Als je kijkt wie er allemaal in die kopgroep zitten. Als je kijkt naar Jens Vogt, daar weten we van... Dat hij ongelooflijk hard kan. Beulen. Sylvain Chavanel, natuurlijk ook Frans kampioen tijdrijden. Hij weet ook wat het is om heel hard op kop te rijden. En ook Lars Boom is natuurlijk een erkend hardrijder. Dus er zitten er nogal wat bij elkaar. Het tempo is wel wat gezakt. Als je kijkt naar de gemiddelden. In het eerste uur gemiddeld 44,6 kilometer per uur. En dat is een enorm hoog tempo. Als je bedenkt dat daar ook nog meteen die Col de Mans in zat van de tweede categorie. Het was meteen huppakee, steile wandrijden. En dan 44,6. Kilometer rijden in een uurtje, dan doe je het verschrikkelijk snel. Nou, je ziet wel dat daarna de rust is weergekeerd. Want in de tweede uur, terwijl het parcours er iets gemakkelijker bij lag. Daar werd 41,8 kilometer gemiddeld gereden. De controle natuurlijk in het peloton bij de ploeg van Sky Christopher Froome. Voortdurend omringd door die ploeggenoten van hem. Maar daarachter daar zie je ze toch allemaal zitten. Hè? Die Spanjaarden. Met name natuurlijk Alberto Contador en zijn ploegmaats Natuurlijk Kreuziger, de Tsjech. De, de luitenant van Contador. En daar wordt veel gesmoest. Daar wordt veel gepraat. Het geldt ook voor Alejandro Valverde natuurlijk. Met zijn ploegmaat Quintana. Die het hoogst geclasseerd is van die ploeg van Movistar. En zo hebben die Spanjaarden allemaal wel hun eigen belangetjes. Maar het schijnt wel zo te zijn dat er afspraken zijn gemaakt. Dat is een gerucht dat dan weer opkomt. Dat mensen heeft zien smoezen. En dat ze waarschijnlijk gesmoest hebben over die afdaling van de saren. Dat ze daar in ieder geval als blok naar beneden gaan. En geen aanvraag zullen plegen. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen... ...ik kan het me niet voorstellen. Ik denk dat het een beetje wishful thinking is... ...van met name de mensen die in de omgeving van Chris Froome zitten. Want die hopen natuurlijk niets eh, liever dan dat er eh, niet aangevallen wordt. Zeker niet in die afdaling. Want dan kan Froome wel eens in de problemen komen. We hebben dat twee dagen geleden gezien in die afdaling naar Gap... ...waar het even misdreigde te gaan. En het scheelde maar een half metertje... ...of eh, het was eh, afgelopen geweest. Dan had Froome daar beneden ergens in dat gasveld... Dan had het minuten geduurd voordat hij weer uh, op de fiets zou hebben gezeten. En dan had hij waarschijnlijk kostbare minuten verloren. Maar nu ging het allemaal nog net goed in die afdaling. Vroom dus, ik denk toch wel met een klein beetje de zenuwen in de buik. Op weg naar straks de eerste beklimming van Alpe d'Huez. West. Maar eerst krijgen we nog de Col d'Ornon. Daar zijn ze nu zo langzamerhand bij in de buurt met de kopgroep. En ik denk dat op de motor dat ook al een beetje merkt, want het gaat bergop. Ja, het gaat daardoor wat langzamer uh, inmiddels. Terwijl ik kijk naar een ezel die uh, langs de kant van de weg staat in het weiland. En waar een uh, fotograaf op de rug uh, uh, hangt. Om uh, een mooie foto te nemen van die negen man aan de leiding. En hij heeft zijn motaar de uh, opdracht gegeven om... Uh, het hoofd van de ezel zo goed mogelijk onder bedwang te houden. Nou, dat lukt allemaal uh, niet echt. Het levert in ieder geval een beetje hilariteit op. Vooral achter de kopgroep bij de ploegleiders. Want het was uh, een fotograaf van de grote Franse, uh, grootste Franse sportkrant... van de L'Equipe. Dus wel bekend bij vooral de Franse ploegleiders. En uh, dus werd er wat getuuterd en gedaan. De negen koplopers, die keken er niet naar op of om. Ze zullen misschien wel in de gaten hebben gehad... dat ze weer eens een keer op de foto werden gezet. En passeren nu ook precies op dit moment... dan. Uh, een het bord waarop staat dat op 5,1 kilometer vanaf hier de top ligt van de Col d'Ornol, Col van tweede categorie. We gaan naar 1371 meter hoogte. En nu passeren ze weer een bord dat ze nog 5 kilometer te gaan hebben tot de top. Ja, dat hoort nu eenmaal. Dat is altijd zo'n vast punt. 5 kilometer wordt altijd aangegeven. Het. ...derde voorproefje dus van de dag... ...voordat we twee keer de Alpe du gaan beklimmen... ...en uh, daartussendoor dus ook... Uh, ...die colde Saren. Het voorproefje... ...voor de groep met Lars Boom... ...Tom Danielson, Silva Chavanel... ...Amador, Janesson, Riblon, Mozer... Vogt en TJ van Garderes... ...hebben vijf minuten... ...en vijf seconden voorsprong... ...op nog een duo dat nog tussen deze groep... ...en het peloton inrijdt. En dat zijn Nicolas Roach... ...en Sergio Paulino. ploeggenoten... ...van Alberto Contador. Het zal wellicht betekenen dat Conta door ze vooruit heeft gestuurd, om straks uh, als die in de aanval gaat en de ploegleider er niet meer bij kan komen, dat hij uh, a wat hulp heeft van die twee. Maar B ook dat hij nog eens een bidon kan vragen aan uh, een van die twee. Maar die twee van Saxo Bank rijden er dus tussen en 7 minuten uh, en uh, 55 seconden achter de kopgroep rijdt het peloton. Het wordt bewolkt op de flanken van de uh, Orno. We hebben tot nu toe de hele dag eigenlijk nog lekker weer gehad. Het zonnetje heeft geschenen. Het was zelfs nu een beetje. Een beetje warm in het dikke motorpark dat we hadden aangetrokken... vanwege de slechte weersverwachtingen. Maar nu wordt het hier zwaar bewolkt. En ik voelde net ook de eerste druppels naar beneden komen... op de ruggen van de negen man aan de leiding. En wie dus Lars Boom.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 Ja, het is zover hè? Ja. We zijn er weer bij de Ja, 24 jaar geleden wonnen we daar voor het laatst. En dus mag het echt met recht de Nederlandse bergen worden genoemd. En we hebben hier wat mee. In een koopgroepje, niet Mollema, niet Den Dam, niet Pols en ook niet Geestik. Nee, nee, nee. Lars Boom is meegeknald en rijdt nu vooraan. Op Twitter gaat het vooral over die tatoeage van Lars Boom. Heb je die gezien? Op ja. de, de beeldbuis. Ja. Nou, die heeft dus de lippen van zijn vriendin op de arm staan. Daar hebben we het al eens een eentje eerder over gehad. En eh, die vriendin bevestigde ook dat het inderdaad haar lippen waren. We worden veel in beeld genomen door de Franse televisie. En op Twitter vraagt men zich af of hij de tattoo nu in een dronken bui heeft laten zitten. Dat vinden we allemaal niet zo heel erg mooi. Maar gewoon haar zit op haar zitten dat ze dacht dat het een blauwe plek was. En Dorit nou, die vinden het eigenlijk wel tof, die tattoo, telkens in beeld. En ze zouden zelf ook wel eentje willen. En we rijden dus naar de Alp Luc. Markt. Hoe ben je nu? Ik ben 30, Mart. Mooie jongen. Ja, ja, ja, Mart, dat weten we nu wel. Kom op. Even wat tweets voorlezen over de Alp de West. Uh, hoe dat zweertje daar nu is, hè, dat soort dingen. De sfeer ja. rond Alp de West. Precies, precies, de sfeer. Nu, tijd voor de ribbers. Nee, nou ja, goed. Geef ga door. Want um, Nederland, heb er zin aan, hoor. En Twitter ook. Ik focus me even op hashtag bocht 7 Een bruchte en ook beroemde bocht. Hessel Dolle zegt gekkenhuis, hier kunnen daar nog ruim 170, te, uh, 170 renners en wat auto's langs, vraagt hij zich af. Rick Rusje zegt, wat een ongelooflijk Overlijke gekte in Bocht 7, geweldig hier. En Alice Lindenboom zegt... zweertje hoor, daar in Bocht 7, als ik de foto's mag geloven... kunnen we de Elfstedentocht ook niet op de Alpe de d'Huez gaan organiseren. En dan kijk je ook een beetje van... Nou, hoe kijken Amerikanen en Britten daar dan tegenaan? Nou, die hebben het vooral over de Nutback Dutchies. Dus die vinden het wel leuk, maar die verklaren ons eigenlijk ook gewoon voor gek. Ja. Het is leuk om te volgen op Twitter. Hashtag Bocht 7 en hashtag uh, Alp de Vind je het vanzelf. Dank je wel. Yes. Leuk. Ja, de kopgroep gaat langzaam naar de top van de Col d'Ornon, Ja, en dan ben ik benieuwd of die kopgroep uit elkaar zal vallen. Of dat de renners verstandig zijn en weten wat er allemaal nog voor de kiezer komt. Dat ze weten dat ze straks nog twee keer die Alpe d'Huez op moeten. Natuurlijk weten ze dat. Ze kijken ook een beetje naar elkaar. En ik denk dat ze daar gewoon rustig bij elkaar blijven zitten. Terwijl we nog 80 kilometer te fietsen hebben. Met die kopgroep van negen man de voorsprong op die twee mannen die ertussen rijden. Paulinho en Roach is 5'25. Maar ik denk dat het inderdaad zo is wat Sebast net zei. Dat ze bij Saxo een plannetje hebben. En dat die twee dadelijk als bruggenhoofd gaan dienen voor een aanval van Contador en misschien ook wel Kreutziger. Dat die proberen erachteraan te springen en dan hebben ze twee maten die ze nog verder kunnen helpen. Het peloton, dat doet het echt wel rustig aan, want de voorsprong loopt alleen maar op. Acht minuten en tien seconden. Ik denk dat ze zich hier vooraan met de wetenschap dat ze twee keer de Alpen die West moeten rijden, dat ze zich absoluut nog niet rijk rekenen. Dat geen van de mannen hier in de kopgroep denkt of droomt van een etappezege. Ik ben erg benieuwd, Sebas. Ja, we gaan het uh, eens even bekijken, natuurlijk, wat er allemaal straks uh, gaat gebeuren. Ik kijk uh, nu vooral uh, naar uh, die kopgroep die uh, nog goed samenwerkt, hoor. Uh, terwijl uh, Arnald Chanasson uh, zijn uh, ploegleider even roept van FDG, want uh, hij wil een uh, nieuwe bidon. Uh, en Chanasson zat volgens mij eergisteren ook al mee hè, voor de tijdrit naar Gap was hij toen ook een van de koplopers die we hadden in die rit. Die werd uiteindelijk gewonnen door Ruby Costa. Nu een ploeggenoot van Costa trouwens ook weer mee van Movistar. Dus ook een ploeggenoot van Walwerde en van Quintana. André Amador is de naam afkomstig uit Costa Rica. En zij rijden hier op de Col Dornol waar het dus wat frisser is geworden. Heel nu en dan een paar druppeltjes naar beneden komen. Maar het is nog niet meer dan wat gespetter hoor. Gelukkig zeggen we er maar bij. En wat mij betreft blijven we dat heel de hele dag zo houden. En dan kijk ook naar Lars Boom, die nu eens een beetje om zich heen kijkt. Naar een paar van zijn medevluchters. Zo'n beetje aan het aankijken is. En het tempo op deze Koldo de Noor ligt op dit moment zo net ietsje boven de 20 kilometer per uur. 8 minuten 25 is nu de voorsprong. Wordt gemeld op het peloton Silva Chavanel. Rijdt al de hele tour op een knal oranje fiets. Het verhaal gaat dat hij die voor zijn verjaardag heeft gekregen. Omdat hij in ieder geval aan het begin van de tour, ja, was. Die rijdt nu in het laatste wiel, moet om een supporter heen... die weer half op de weg zit. Zo beginnen die gekke taferelen al langzaam maar zeker te komen... en wordt er nu aangevallen, in ieder geval versneld... laat ik het zo maar noemen, door Jens Voogt aan de rechterkant van de weg. Maar Chavanel rijdt daar als eerste naartoe... en zo is de kopgroep weer compleet achter de kopgroep. Nog een beetje hectiek, de laatste gastenwagens worden daar weggestuurd. Je kunt wat dat betreft wel merken dat de eerste keer... Aldi dus dichterbij begint te komen. Langzaam maar zeker begint de hectiek in deze etappe een beetje toe te nemen. Ota, ota, ota, ota. Ota, ota, ota, de tour op 1. Ota, ik had het precies. Het had tijd en veel sacrifice. Savoir as e pronto van De Mes. Een uh, grote hit nu in Frankrijk. Otap. Oh, ja, bijna. Ja. Otap oh, uh, de col d'Ornon. Gio en Sebas. We zijn er nog niet helemaal hoor. Sylvain Chavanel even naast de ploegleiderswagen. Philoton zit trouwens nog 8 minuten en 15 seconden daarachter. En uh, daar zitten toch ook nog wel de niet-klimmers bij. Uh, alles even weer aangesluit. Tom Velers, die zag ik daar op het eind uh, van het peloton aan de staart. Zag ik hem even op de pedalen gaan staan. En uh, ja, hij had het toch wel weer even moeilijk. Hij was een van de eerste mannen die eraf moest in de eerste klim van de dag. Die col van de tweede categorie, de col de manse. En uh, dat hebben we gisteren ook gezien hoeveel moeite die had met die klimtijdrit. kwam als één na laatste over de streep. En moest een tijd lang vrezen voor de tijdslimiet. Maar uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen... Met de tijden van de snelste mannen, waardoor Tom Velers nog gewoon in koers is. En wat voor hem nog veel belangrijker is, hij kan, als hij tenminste deze etappes overleeft, deze etappes door de Alpen, kan hij straks in Parijs proberen de sprint aan te gaan trekken voor zijn kopman, voor Marcel Kittel. De man die vier etappeszegers wil gaan pakken in deze Tour de France. We zijn bijna boven daar in de verte. Dan zien we het bordje dat ze bovenop de top van de Col de Renan zijn. En vlak achter die kopgroep, Sebastian. Daar uh, kijk ik naar TJ van Garderen die zich een beetje laat uitzakken en eens in het gezicht kijkt uh, van Lars Boom. Terwijl Chavanel nu uh, uh, op een van de eerste posities rijdt. Moser komt wat naar voren. Het is uh, Danielson met Jean Lesson. En dan denk ik dat het Jean Nesson is in dat uh, donkerblauw van uh, F.D.G. met uh, uh, dat witte klavertje erop. Het Franse gokbedrijf die als eerste hier over de top komt van de Cold d'Ornol. Inderdaad, Arnaud Jeannesson pakt de meeste punten en het meeste geld weg. Boven op de Ornol voor Chavanel. In ieder geval die op de tweede plaats eindigt. Betekent dat we gaan dalen richting Bourg-d'Oisant. En dan gaan we beginnen hoor. Voor de eerste keer als men meeluistert daar. We zijn in de aantocht. De eerste keer straks de Alpe d'Huez. En over de Alp d'Huez gesproken. Gisteren kwam er een communiqué van de tourorganisatie dat uh... Uh, na de eerste beklimming iedereen eruit zou moeten, behalve de wagens van de organisatie uiteraard, de juryleden uh, en uh, de ploegleiders en de motoren van de Franse televisie. Vanmorgen nog eens even gesproken met Jean-François Pescheu. en die heeft nu gemeld dat wij uh, wel mee mogen, maar dan moeten we uh, de eerste beklimming voor de kopgroep gaan zitten en op vijf kilometer voor de top gas geven, zodat we in ieder geval rustig de Col de Saren naar beneden kunnen. En dan na de Saren mogen we weer inpikken, dus gelukkig mogen we we ook de tweede keer mee omhoog, maar we moeten dat wel dus op een veilige manier doen. Dat gaan we strakjes allemaal maar eens doen. Nu eerst eens even kijken of de kopgroep weer compleet wordt, want er was even een klein gaatje naar de top van de Orno. Ja, we ze zijn weer met z'n negenen bij elkaar. Dus ook Lars Boom in de afdaling richting de tussensprint in bourg En dan gaan we klimmen. 12 kilometer, 300 is de eerste keer naar de top van de Alp Dues. En waar krijgen ze dan regen, of krijgen ze helemaal geen regen? Marco Verhoef. Nou, het zit allemaal heel dichtbij. Uh, we zagen er straks nog even wat zonneschijnen. Als we naar de beelden keken, uh, dat is zo'n beetje verdwenen. De stapelwolken pakken zich weer samen. En als ik naar de regenradar van Frankrijk kijk, dan zie ik om. En eigenlijk om de route naar Alpdues zijn aan alle kanten alweer buien opdoemen. Uh, en die moeten dus eigenlijk vrijwel zeker ook wel daar gaan vallen. Uh, alleen het is een beetje de vraag hoe zwaar gaan ze uitpakken. De meest zware buien zitten nog wat oostelijker van uh, van Dues, uh, richting de Italiaanse grens. Uh, maar ze zitten ook daar in de omgeving. En ik ga er eigenlijk vanuit dat de kans op een echt droge afdaling straks niet zo heel groot is. Overigens ga ik er ook vanuit dat de kans op echt noodweer... ook uh, aan de kleine kant zal zijn. Ja, maar kun je, je kunt niet per uur... Nou, nou, ik wil ja, nu heel veel van je. Ja? ja, kijk, het, het, het punt is een beetje dat. Uh, je ziet dat vaak in, in bergen, bergachtige gebieden gebeuren. In de loop van de dag ontstaan die stapelwolken en dan krijg je aan het eind van de dag krijg je een stevige regen of onweersbui. Alleen met buien is het altijd lastig aan te geven, daar wel en daar niet. En ze zijn gewoon heel lokaal. Het kan best zijn dat het op de ene plek hoost en dat het tien kilometer verderop gewoon helemaal droog gebleven is. Ja. Dus daar heb je wel mee te maken. Uh, maar goed, als ik nu kijk naar het wolkenpatroon en ook naar hoe dat zich ontwikkelt in de afgelopen uh, twee uur. Ja, dan. Lijkt mij de kans op nattigheid toch echt behoorlijk groot? En dan moet je denken aan meer dan 50%, zeg 60, 70%. Nou ja, en hoe, hoe zwaar die nattigheid dan is, ja, ik weet niet of het heel veel uitmaakt. Ja, ik kan me voorstellen als het echt helemaal van die berg afstroomt, dat dat heel vervelend is. Ja. Uh, maar vochtig of nat daartussenin, ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Dus dat is dan weer een voordeel voor mij. Dankjewel, Marco.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 Yeah Get the food over candlelight. I know I wanna crush all the taste. Ruben Heijn met Elephants. De kopgroep is op weg naar Bourdoisant. Daar begint de klim naar Alpe d'Huez. Daarachter Paulinho en Roach. Het peloton is bijna op de top van de Col d'Ormont. Ik zou zeggen, blijf erbij. Graag tot zo. Het volgende uur van Radio Tour de France.